6 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De Federatieraad van de FNV heeft ingestemd met het pensioenakkoord, maar de positie van voorzitter Jongerius is ernstig beschadigd. Alleen bondgenoten en avacabo stemden tegen. Die twee vertegenwoordigen 60% van de leden van de FNV, maar hebben in de Federatieraad geen meerderheid van stemmen. Ze hebben het vertrouwen in Jongerius opgezegd. Een commissie krijgt de opdracht te zoeken naar een oplossing voor de sterke verdeeldheid in de vakcentrale.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 De gemeente Helmond wil dat het Rijk de kosten betaalt... voor de beveiliging van burgemeester Jacobs. Hij wordt al maanden beveiligd vanwege bedreigingen... vermoedelijk uit de drugswereld. De loco-burgemeester vindt dat het Rijk de bewaking moet betalen... omdat de beveiligingseisen werden opgelegd door het Openbaar Ministerie. De Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard Poors... heeft de kredietwaardigheid van Italië verder verlaagd van a naar A. Standard Poors zegt dat de vooruitzichten voor de Italiaanse economie slecht zijn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 Het weer vrijwel overal bewolkt en soms lichte regen. In Limburg is er kans op de zon. Het wordt zo'n 19 graden. Dit was het NOS-journaal. AWB ah, verkeersinformatie met een korte file op de A58 vanuit Tilburg naar Breda voor knooppunt Galder. 2 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is dinsdag 20 september... en dat betekent Prinsjesdag. Maar aan de vooravond gebeurde er al van alles in Den Haag. Ja, de vergadering van FNV-bonden verliep tumultueus. Uiteindelijk schaarde de FNV zich achter het pensioenakkoord. Maar ja, de bonden staan niet meer gezamenlijk... achter hun voorzitter Agnes jong -Girius. Straks een verslag van gisteravond. Grote winnaar van gisteren is minister Kam van Sociale Zaken. Hij heeft zijn pensioenakkoord binnen... maar zit wel met opstandige FNV-bonden. We spreken hem na acht uur. Over de toekomst van het pensioenakkoord akkoord En de FNV praten we met emeritus hoogleraar Economie Bernard van Praag. Plannen van het kabinet zijn wel bekend en dus gaat het vandaag nog om de troonreden, De kleding van de koningin en de enorme beveiliging. Joris van der Kerkhoff is onze verslaggever in Den Haag vanochtend. En over de traditie van Prinsjesdag praten we met historica Daniela Hoogingstra. Is de Leers van Immigratie en Asiel loopt vooruit op het spoerdebat in de Kamer... en heeft al maatregelen genomen om de problemen bij het COA aan te pakken. En deskundig openbaar bestuur Goos Minderman vragen we... hoe het kan dat er nog steeds bestuurders veel meer verdienen dan de balken en de norm. de autobeurs in Frankfurt lijkt het alleen nog om de kleine zuinige autootjes te gaan. Met Roland Stekelenburg hebben we het over de risico's van DigiD. Langs de A7 in Noord-Holland duiken de laatste tijd allerlei spullen uit huis op. Allerlei huisraad.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 Vakbonden, FNV-bondgenoten en APVA cabo hebben dus gisteravond het vertrouwen in FNV-voorzitter Agnes Jongerius opgezegd. Dat deden ze nadat de vakcentrale voor het pensioenakkoord stemde. Bondgenoten en APVA cabo de twee grootste bonden binnen de FNV, zijn nog altijd fel tegen dat akkoord. Volgens voorzitter van Bondgenoten, Henk van der Kolk, heeft Jongerius daarmee de belangrijkste stem naast zich neergelegd.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 De twee bonden vertegenwoordigen 60 procent van de FNV-leden, maar hebben een minderheid in de stemverhouding van de federatieraad. En dus kon Jongerius bekendmaken dat de FNV instemt met het pensioenakkoord. Dat gebeurde met 186 stemmen voor en 155 tegen. Nogirius reageerde wel op de vertrouwenskwestie, maar houdt zich liever bezig met het pensioenakkoord. Uh, maar dat we dus nu zeggen uh, ja tegen het pensioenakkoord, ja tegen het eindbod uh, van minister Kamp. En ook ja, wij willen graag samen door binnen de FNV, vind ik alle twee veel belangrijkere beslissingen uh, dan een uh, discussie over mijn persoon. Jongerius denkt nog niet aan opstappen, liet ze weten na het bijna zes uur durende overleg. Vakcentrale FNV gaat nu een commissie instellen die de leiderschapscrisis moet bezweren. Die moet ook kijken naar onder meer de stemprocedures binnen de vakcentrale. Minister Kamp van Sociale Zaken betreurt de gang van zaken binnen de FNV.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 Minister Leers gaat ingrijpen bij het Centraal Orgaan... voor de opvang van asielzoekers, het COA. Hij zegt geschokt te zijn door het onderzoek naar de bedrijfscultuur... door de NOS, die zou verziekt zijn. Ook wordt er onnodig veel gemeenschapsgeld uitgegeven. Daarop stapte de minister naar de Raad van Toezicht. Daar heb ik twee toezeggingen in gekregen. Op de eerste plaats dat de bestuursvoorzitter... onder de balken en de norm gaat vallen. Dat men in ieder geval dat realiseert. En ten tweede...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 Als het aan de minister ligt, gaat haar salaris omlaag van 273.000 euro per jaar... naar de balken en de norm, 188.000 euro. Het COA heeft jaarlijks een half miljard euro te besteden om asielzoekers op te vangen. Maar dat bedrag zou veel te hoog zijn... omdat het aantal asielzoekers drastisch is afgenomen. Naast het verspillen van gemeenschapsgeld... moet het onderzoek volgens leers ook de overige misstanden aan het licht brengen. Ik wil de feiten weten. Wat mij betreft moet dat echt klip en klaar worden. En die toezegging heb ik gekregen. Afgelopen zondag kwamen de misstanden bij het COA in het nieuws. Medewerkers en oud-medewerkers van het COA luiden bij de NOS... de noodklok over de cultuur binnen de organisatie. President Obama wil dat de rijkste Amerikanen meer belasting gaan betalen. Elk ander plan om de staatsschuld te verminderen zonder belastingverhoging... zal hij torpederen met een veto. I will veto any bill that een belastingverhoging voor de Rijkste in Amerika dus, en anders helemaal niets. Daarmee moet het begrotingstekort met minstens de helft worden teruggebracht. De Republikeinen hebben het voorstel afgewezen: ze zijn tegen elke vorm van belastingverhoging. Ze noemen de retoriek van de president een klasseoorlog, maar daar wil Obama niet aan. This is not class warfare. Geen klasseoorlog dus, maar simpele wiskunde, al dus de president. En niet eerder sprak Obama zich zo fel uit over belastingverhoging. Een politiek conflict met de republikeinen ligt dus in het verschiet. Belastingverhoging is niet het enige twispunt. Om het begrotingstekort verder terug te dringen... wil Obama ook stoppen met de militaire inzet in Irak en Afghanistan... en verder snijden in sociale voorzieningen. Ook in Nederland zullen de rijken meer hun steentje moeten bijdragen dan nu het geval is. Dat zegt groenlinks-fractievoorzitter Jolanda Sap. De verdeling van de bezuinigingen moet eerlijker, zegt zij. De partij liet Maurice de Hond peilen hoe de Nederlanders daarover denken. Nou, er komt uit en dat is echt een ondersteuning. Ook vind ik voor onze inzet. Er komt uit dat uh, het gros van de Nederlanders zo'n twee derde inderdaad vindt dat de manier waarop het kabinet die bezuinigingen invult niet eerlijk is. En uit het onderzoek blijkt ook dat de hogere inkomens solidair zijn met de minima. Zo'n 60% van de hogere en middeninkomens zegt meer belasting te willen betalen... als daarmee de bezuinigingen op zorg en onderwijs kunnen worden teruggedraaid. Daar zitten ook veel CDA- en PVV-stemmers tussen. Een belangrijk signaal volgens SAP.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 Opstandelingen zouden inmiddels de controle hebben over het vliegveld en een kasteel. our forces there and the airport and in Gala gilgala since two hours ago. Our flags are waving there over the airport and another part of Seba we call it the castle Al-Qala'a. Translation of al the castle. Het kasteel dus. Volgens de Nationale Overgangsraad is het nu een kwestie van dagen... voordat de stad helemaal is ingenomen. In Sabah wonen 130.000 mensen. Het is de grootste stad in de Libische woestijn. Bij Benny en Sirte, de andere twee gaddafi bolwerken verloopt de strijd moeizamer. Vorige week werd de aantal ingezet... maar er is nog nauwelijks vooruitgang geboekt. Beurzen in New York zijn nog altijd zenuwachtig door de Griekse eurocrisis. Door angst voor een mogelijke wanbetaling van de Grieken gingen de koersen flink onderuit. Na berichten over een overeenkomst, over de uitbetaling van hulp aan Griekenland, gingen de koersen weer omhoog. De Dow Jones eindigde uiteindelijk met negentiende verlies. De Nasdaq verloor viertiende. En daarmee kwam er een eind aan vijf dagen van lichte winst op rij. Ook aan de opmars van de AEX kwam gisteren een eind. Na vier dagen winst eindigde de Amsterdamse beurs 2,5% in de min. Parijs en Frankfurt verloren respectievelijk 2,5% en 3%. Londen presteerde het best met een verlies van maar 1,9%. Kijken we even naar Japan, daar zijn de beurzen alweer geopend. Ook daar verliezen van iets meer dan 1%. Tot zover het nieuws overzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl/slash radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Elf minuten over zes is het. Het Zeeuwse Raccoon maakt kans op maar liefst drie Edisons. Vijf jaar geleden won de band een Edison voor de beste groep. Beste band, daar zijn ze dit jaar ook weer voor genomineerd. Ook maken ze kans op de publieksprijs voor het beste album... en de publieksprijs voor het beste liedje. En dan gaat het om deze No Mercy. In and says, Come on, let's have it. She brings out the worst that you can be. That's well, a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to suit along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet.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 No Mercy van Raccoon. Zondag 2 oktober horen de ze inderdaad in de prijzen vallen bij. De Elisonsen of ze er uh, vijf, nee, drie zullen krijgen. Ze hebben, zijn drie voor drie genomineerd, dat was het. Goed, dus ja. Ja, we zijn er, ja, zeg, we bijna zijn er. Kwart over zes. Wel een beetje genade voor de koningin en een beetje aandacht... mogen wij toch hopen vanochtend, Joris van der Kerkhof. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel, heel veel aandacht voor de koningin. Van jou al, hè? je Want bent je er al vol bij. Ja, ja. En het is hier eigenlijk uh, zo mooi als het nu is... weet ik niet of het uh, vandaag nog uh, verder zal zijn. hoor. Het paleis is mooi verlicht en het is vooral uh, stil. Ja, alleen veel mensen uh, die met camera's in de weer zijn... Uh, en met, met microfoons in de weer zijn... Uh, zijn zich hier aan het klaarmaken voor, uh, voor uitzendingen. Hekken zijn met z'n allen uh, neergezet... Heel veel politieagenten uh, zijn er en beveiligingsbedrijfjes... die van die beveiligingsbedrijfjes auto's uh, rondrijden, uh, zijn er. Uh, er wordt, uh, uh, ja, de politie zei gisteren dat er uh, wel extra aandacht is... voor eventueel solistische dreigers om het maar zo te zeggen, vaccinelichtjes, houders, werpers... Eh, of anderen die eh, het feest eh, zouden kunnen verstoren. Maar hoe ze eh, tegen die dreiging eh, zouden kunnen ingaan... hoe ze het zouden kunnen voorkomen wat er vorig jaar gebeurd is... Eh, dat maken ze natuurlijk niet bekend. Ook niet bekend hoeveel politieagenten er, er nu op straat zijn... in de loop van de dag ook eh, op straat zijn. In de loop van de dag komt de koningin dus hier, eh, gaat ze weg... en komt ze ook weer terug... En dan gaat ze in die tussentijd het verhaal vertellen... het enige nieuwswaardige verhaal eigenlijk van vandaag. De inhoud van vandaag is allemaal al bekend... maar het verhaal van de koningin is nog niet bekend. Nu heb ik ooit eens in mijn leven als verslaggever... ook verslag gedaan vanuit de Ridderzaal. En dan zit je in zo'n dik paschierhokje, zo'n hokje in de Ridderzaal... met een glas voor je waar je doorheen kunt kijken... televisieschermen waar je ziet wat er allemaal gebeurt buiten de Ridderzaal... Dan mag je praten totdat de koningin gaat praten. Je mag ook weer praten als de koningin klaar is met praten. En op het moment dat ze klaar is en jezelf dan een verhaal gaat vertellen... probeert samen te vatten, komt de koningin lopend van haar troon... naar de theekamer om een kopje thee te drinken. En dat moment van lopen, dat vind ik wel heel erg bijzonder. Dat herinner ik me het meeste van die periode. Dan... Hier keek ze me recht in de ogen aan, dacht ik. Dus ik zei heel netjes, goeiedag, er zat een glas tussen. Maar er gebeurde verder helemaal niets. Ze kan dwars door je heen kijken. Nou, als ze maar ook maar dwars door de tekst heen kijkt uh, vandaag... zal ze een prachtige gaan voorlezen. De troonrede, leden der staat, generaal En op het eind, hoera, hoera, hoera. Leven de koningin en leven Joris van de Kerkhof... vanochtend onze verslaggever in Den Haag. Liever een verschrikkelijk einde dan een eindeloze verschrikking. Dat idee leefde in Duitsland begin 1945. De ultieme nederlaag in de Tweede Wereldoorlog stond vast... maar vuur en volk vochten door tot het bittere eind. De Britse historicus Ian Kershaw vroeg zich af waarom eigenlijk. Hij geeft antwoord in het boek tot de laatste man Duitsland 1944-1945. Jeroen Wilaard sprak met Kershaw. verder naar je een krijzende Adolf Hitler in Der Untergang, de speelfilm uit 2004. Hierin gaat het hoofdzakelijk over de laatste dagen van de Führer en de chaos in zijn bunker. Kershaw trekt het veel breder. Zijn boek begint na de mislukte moordaanslag op Hitler op 20 juli 1944. Het complot van Wehrmachtofficier von Stauffenberg. Mijn Führer, wenn het in Berlin zur Schlacht komt, we werden kämpfen tot zum laatste man. Maar er zijn nog over 3 miljoen civilisten in de stad. Die moeten evacueerd worden. Ik verstehe je bedenken, Monke. Maar we moeten daar da zijn. We kunnen nu geen keine op auf sogenannte civilisten. Hoofdstuk na hoofdstuk vertelt Kershaw hoe Führer, regime en volk verstrikt raakten in een duivelse overlevingsstrijd, in een mengeling van terreur en repressie, een stelsel van angst voor elkaar en de Russen, gecombineerd met typische Duitse trots en plichtbesef en hun gruntlichkeit waarmee ze Duitsland zelf mede te gronden richten. Kershaw zegt dat de militairen met Stauffenberg de kans hebben gemist om Hitler uit de weg te ruimen en op het laatst eind april 1945 wilden ze hun vuren niet laten vallen. Vreemd soort denken en vasthoudendheid. There was one group that were capable of um, toppling Hitler, then it was the leaders of the army, of course, but they had missed their chance in 1944 with the Stauffenberg plot, and in the last days, what's... Really interesting was fascinating to me to see was how generals in the very last days in the late April 1945 were still saying we can't desert the Führer at this time. It's our duty to fight on and so on. Quite extraordinary mindset as well as extraordinary tenacity that kept them going at this time. Mein Führer, bei allem Respekt, gestatten Sie die Frage: Was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den alten, langkauerten Wiesen? Gibt es keine Zivilisten? Der Führer hat Sinn für die Realitäten verloren. De Duitse bevolking had het wel gehad met Hitler de laatste verwoestende maanden. Het ging niet meer om Hitler, maar om hun heimaat. De bereidheid om daarvoor te vechten hield het regime in het zadel. De populariteit van Hitler, and the, uh, let alone de populariteit van de Nazi-partij, was like als een stone in these laatste maanden. Ze geloofden nog steeds in de propaganda dat Duitsland anders dan in 1918 na het eind van de eerste wereldoorlog zou ophouden te bestaan. Propaganda had pompt het in de Jemans voor jaren dat een verlies in een andere oorlog, zou niet zijn 1918. Het zou, waar, aan het einde van de eerste oorlog, het nu betekenen de vernietiging van Duitsland zelf. Duitsland zou stoppen te bestaan. En zo dat helpt geholpen om de strijd tot het einde te onderhouden. Het doet allemaal denken aan de huidige strijd in Libië, hoewel dat een burgeroorlog is met hulp van de geallieerden. Gaddafi kan proberen om Hitler na te apen, maar toen was het toch een enorme wereldoorlog. Gaddafi in Libië certainly in many ways seemed to be um, making an attempt to ape Hitler or to do things similar to Hitler in his determination to hold out. But of course, uh, in the in the case of Hitler, then you're talking about colossal world war. En Gaddafi doet het ook anders. Geen zelfmoord in een bunker in Tripoli, in plaats daarvan verdwijnt hij ergens. The situation is very different, and Gaddafi's behavior ultimately is very different to that of Hitler. Gaddafi would have been really copying Hitler, then I think of committed suicide somewhere in a cellar in Tripoli, whereas he's disappeared into the ether somewhere for the time being. In Europa zal iets dergelijks zich niet herhalen meent Kershaw, ondanks de huidige onrust over de euro en de nationalistische tendensen. Het is lichtjaren verwijderd van wat er gebeurd is in de jaren 30 en 40 van de 20 e eeuw. It's uh, hard to see how something like this could ever recur in Europe, but the present climate in Europe certainly makes one think that there could be somehow a reversion to new forms of national preoccupation if the eurozone were to crumble and break down. Let us hope it doesn't come to that. But even if it does, uh, of course this is light years removed from uh, what took place in in Europe in the 1930s and 1940s. No repetition of that. Schrijver en historicus Ian Kershaw was dat in gesprek met Jeroen Willeart. Gaan we naar Venetië. Venetië worstelt met een duivelsdilemma. Er komen zoveel toeristen dat de stad voor de bewoners onleefbaar wordt. De Venetianen trekken weg. Tegelijkertijd zijn de toeristen hard nodig om te overleven. Hoe moet dat verder? Correspondent Bas Mesters zoekt naar de antwoorden... en begint vlakbij het San Marco plein en de San Marco kathedraal. A San Marco! De De ...wachten op toeristen voor het San Marco plein. Vaporetti brengen de ene groep naar de andere groep het San Marco plein op. En daar kun je lopen over de toeristen. Langs de viol triootjes. Langs de San Marco kathedraal waar een lange rij voor staat. Het eh, toerisme in Venezia is vandaag enorm Maar die is de stad città. Cristiano Gasparretto van de monumentenbeschermingsorganisatie Italia Nostra... Vindt dat er te veel toeristen naar Venetië komen. Veel te veel. Het vernielt volgens hem de stad. Er zijn dagen dat er meer dan 100.000 toeristen deze stad inkomen, waar maar 59.000 mensen wonen. En daarom heeft Italia Nostra deze zomer bij de UNESCO gevraagd om Venetië van de Werelderfgoedlijst te schrappen. De gemeente. Beschermt volgens de organisatie de stad onvoldoende. Ze heeft veel te ambitieuze plannen, waaronder de aanleg van een onderwatertram die nog meer toeristen naar Venetië moet brengen. en het uitdiepen van de kanalen rond de stad, waardoor er nog grotere cruiseschepen kunnen aanmeren. die nu al dagelijks 20.000 tot 30.000 mensen de stad inbrengen. La città diventerà una città Disneyland, toeristica e artificiale. Als het zo doorgaat, dan wordt dit een nepstad, een soort Disneyland. Angelo Goldman zag hoe de stad veranderde. Hij leidt me rond door de toeristische straatjes achter het Guggenheim Museum. Hier was een slager, dat is nu een, een zaak waar ze glas verkopen. Hier was een kapper tot twee maanden geleden. Nu verkopen ze er aanzichtkaarten en glaswerk. De eerste reden waarom de winkels wegtrekken is omdat er steeds minder mensen hier wonen. Uh, het is te duur om hier te wonen voor de mensen en dus gaan ze naar het vasteland en verlaten ze Venetië. Dat willen het appartement in Venetië. De tweede reden is dat er steeds meer tweede huizen zijn hier in Venetië. De rijken uit Parijs, Londen, Milaan en Rome wilden gewoon een tweede huis hier hebben. In de twee jaar we Er is hier een huis van een meneer die heeft voor 1,6 miljoen het huis nog niet zo lang geleden gekocht. En in de twee jaar dat hij het bezit is hij maar drie dagen hier geweest. Ah, is voor ons Voor ons is het eh, rampzalig. Wij zeggen dat we in de woestijn wonen. Het is vol met mensen, maar het zijn toeristen die allemaal langslopen. lopen. het 59.300 Toen ik in 1968 hier Plus kwam wonen, waren er nog. 150.000 mensen en nu nog 58.000. Tweederde is bijna weggegaan. Als een stad zijn inwoners verliest, dat is het grote probleem. Dan verliest het ook zijn ziel de karakteristieken van een stad. Onterecht een misantropische kletspraat noemt wethouder Alessandro Maggioni. De klachten tegen het massatoerisme. Het is een brief en een oordeel van iemand die de stad niet kent... en niet weet hoe Venetië leeft. Venetië is absoluut niet in gevaar. Dit gemeentebestuur doet elke dag meer om dat te voorkomen. Om Venetië niet te laten ontvolken... moeten we juist nieuwe ontwikkelingen stimuleren... zoals de haven en de ondergrondse tram... Op de kaart bij het Sint-Marcusplein, waar de toeristen maar blijven toestromen... zijn de souvenirverkopers het met de wethouder eens. Laat de toeristen en de cruiseschepen maar komen. Nou. Ja, wij wachten op die boten, want die mensen moeten kopen en ze lachen erbij. De toeristen die genieten van het toverachtige Venetië... begrijpen de Venetianen die klagen. Nou, Wij zouden het in Amsterdam zo niet willen. want te druk. En ik ga me voorstellen als je hier inwoner van bent... En dit elke dag in, dag in daaruit meemaakt. Dat je er niet blij van wordt. Maar ze ja. hebben het van de andere kant ook weer nodig. Dus ja, het is kies uit twee kwaden voor ze, denk ik. En dat is het. Zeker nu Italië een groot economische probleem is, hebben ze elke toerist nodig. San Marco! Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Een weekendje topvoetbal en twee keepers zijn door trappen tegen het hoofd uitgeschakeld. Met oud-Ajixit Maarten Stekelenburg van AS Roma gaat het inmiddels weer goed. De vraag is of dat met PSV-keeper Titon ook zo is. PSV-clubarts Rolf Timmermans. Ja, um, uh, ik ben vanmiddag bij uh, Titon op bezoek geweest en uh, gelukkig maakt hij het uh, weer, weer goed. Uh, hij heeft natuurlijk nog wel wat, wat symptomen passend bij een uh, hersenschudding... Maar uh, ik trof hem in een veel betere situatie aan... dan, uh, dan dat we hem gisteren op het veld aantroffen. Ja, dat is mooi. Daarmee wordt de vraag of keepers niet een helm moeten dragen... ook weer actueel. De Tsjech Peter Tjek van Chelsea draagt er al jaren een. PSV's uh, tweede keeper Kalet Sinou ziet het nog niet direct uh, gebeuren... dat de helm gemeen goed wordt bij keepers. Al zou dat misschien wel zware blessures voorkomen. Het blijft een macho wereld op de een of andere manier. En, en gaat, ja, kijk, zoals het zegt, die heeft zelf moeten overvinden. En dan zeggen ze, ja, kijk, hij heeft, uh, hij heeft natuurlijk ongeluk gehad. En, maar als, als ik het zou doen, dan zegt moet je kijken, ja, die, die gek, die, die, die gaat een helm opzetten, en, die, wil, uh, die wil aandacht krijgen. Maar ik heb het bij Joey daar, Joey, de heb ik meegemaakt bij de AZ-periode. Dus die heeft voor echt twee jaar heeft hij gewoon echt in ellende gezeten. Dus gewoon een hel, hij is gewoon door de helm moeten gaan. En dan denk ik, ja, zij voor dat hij een helm op had gehad. Ja, misschien dat de schade daar minder Dat was geweest. Maar dat weet clubarts Timmermans zo net nog niet. Ja, goed, ik, ik, ben het wel, uh, ik kan wel uh, indenken dat, uh, dat Kalita daar zo overdenkt. Uh, ja, er zijn toch inderdaad behoorlijk wat, wat voorvallen geweest de afgelopen periode... Um, ja, ik, ik ben alleen bang dat je niet, niet alle problemen kunt voorkomen met een helm. He, op het moment dat je bijvoorbeeld een trap krijgt in het aangezicht... Ja, dan, dan zal een helm daar ook niks, uh, niks aan kunnen veranderen. Timmermans zou het wel toejuichen... als er gedegen onderzoek naar het dragen van helms door keeper zou worden gedaan. Het recht een staking in het mannentennis. De tennissers vinden de speelkalender niet meer van deze tijd. De speelkalender is volgens de tennissers veel te lang. Topspeler Andy Murray zij bij de BBC dat het veel te lang duurt voordat er iets verandert. It takes so long, like just to change things. I mean, I, I, for, ever since I came on the tour, we've been discussing trying to make a shorter calendar, and it's been 7 6 7 years now to get one week less. Onvrede was er al toen hij het profsikwiet binnenkwam zijn Murray en alle gesprekken hebben in 6 of 7 jaar alleen maar opgeleverd dat er één week per jaar minder wordt getennist. En dus vindt Murray is het nu tijd voor actie. I mean, I've spoken like this week to, to a couple of guys that work for the ITF and I think they understand now the players are kind of quite serious now about, you know, doing something. I mean, yeah, I mean, we'll sit down, talk about it, speak to the ATP, speak to the ITF, see if they'll come to a compromise. And if not, then we kind of go from there. But it's, it's a long way off. But I know because I've spoken to a lot of the players that they're, yeah, that they're just serious now about trying to get some changes. En de tennissers willen ook wel actie voeren. Niet gelijk een staking, dat is nog een beetje ver weg. Eerst maar eens praten met de officials. Maar de tennissers snakken wel naar verandering. Dus als er niets gebeurt, zal er uiteindelijk toch wel een staking in kunnen zitten. Al dus Andy Murray. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is half zeven, Lislo Thomas, goeiemorgen. Goedemorgen. Een speciale commissie moet proberen de eenheid in de FNV te herstellen. Gisteravond stemde een meerderheid van de FNV-bonden voor het pensioenakkoord. Maar daarna zegden de twee grootste, advocabo en bondgenoten... het vertrouwen in voorzitter Jongerius op. Die had naar de meerderheid van de leden moeten luisteren... vinden de twee, die 60% van de FNV-leden vertegenwoordigen... en die tegen het akkoord zijn. Bondgenoten en advocabo zeggen dat ze zich niet willen afsplitsen. Voor Italië wordt het duurder om op de kapitaalmarkt geld te lenen. Dat is het gevolg van de verlaagde kredietstatus van het land. Het ratingbureau Standard Poor's verlaagde de status... omdat Italië niet hard genoeg werkt aan de gezondmaking van de overheidsfinanciën... onder meer door fors te bezuinigen. De gemeente Helmond vindt dat het Rijk de kosten moet betalen... van de beveiliging van burgemeester Jacobs. Die wordt al maanden bewaakt vanwege bedreigingen... vermoedelijk uit de drugswereld omdat Jacobs op last van het OM wordt beveiligd... moet het Rijk voor de kosten opdraaien, vindt Helmond. En in Den Haag is de voorbereiding van Prinsjesdag aan de gang. Er worden net als elk jaar veel bezoekers verwacht... langs de route van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal... waar koningin Beatrix de troonrede zal voorlezen. Daarna presenteert minister De Jager de Rijksbegroting en de miljoenennota. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De bewolking is afgelopen nacht toegenomen... en dit bewolkte beeld houden we de rest van de dag vast...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 En door werkzaamheden die langer duren dan voorzien... op de A58 Tilburg richting Breda... tussen de knopende Sint-Annebos en Galder staat 6 kilometer...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 Wat kost erkende Goedemorgen, het is vijf minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Jemen gaat het geweld door. Eerder deze ochtend was er al een raketaanval. Daarbij zijn tenminste twee mensen om het leven gekomen. De afgelopen twee dagen vielen door keihard optreden van het regeringsleger al ruim 50 doden. Correspondent Judith Spiegel in de Jemenitische hoofdstad Sana. Judith, wat is er gebeurd met die raketaanval? Nou, ik, ik kan dat niet zeggen, want ik was daar niet bij. En dat is ook midden in de nacht gebeurd. Maar wat ik wel heb gemerkt en vooral gehoord. is dat afgelopen nacht. Eh, ongelooflijk veel zware explosies zijn geweest. Veel meer dan één raketaanval. Misschien wel tientallen of zelfs meer dan dat. Uh, ik heb het nog niet zo erg meegemaakt hier, dus de weer lijkt wel los. En uh, dan, ja, ik, dan vermoed ik, want ik kan het nog niet hard krijgen zo vroeg op de ochtend, dat we het vooral hebben over gevechten tussen regeringstroepen en uh, het overgelopen legeronderdeel van generaal Ali Mohsin. En we spraken hier gisteren ook, naar uh, aanleiding van ja, het begin van uh, opnieuw geweld en ook protesten. Dit is nu de derde opeenvolgende dag van geweld. Heb je het idee dat de strijd in Jemen zich verhevigt? Ja, zonder nog meer. En de strijd verandert ook. Wat we voorheen zagen was eigenlijk telkens een eenzijdig ingrijpen van regeringstroepen tegen ongewapende demonstranten. Eigenlijk kon je niet eens spreken van gevechten, want er werd niet teruggevochten... Uh, en dat lijkt niet te veranderen. Allerlei groeperingen die in een wat warrige coalitie zitten tegen die regering, lijken zich niet te gaan roeren en ook met militaire middelen dat te gaan doen. Nou, dus vechten nu legeronderdelen tegen elkaar. Wat doet dat met de demonstranten? Ja, die zijn. Uh, kijk, een aantal demonstranten houdt dapper vol. Die zitten daar eigenlijk tussenin. Gisteren zijn ook uh, veel doden gevallen, waaronder toch voornamelijk weer demonstranten. Uh, maar zo langzamerhand is er ook een grote groep demonstranten die dit helemaal niet meer ziet zitten. Ik sprak er gisteren aan dan ik ja, wij worden als een menselijk schild ingezet. Uh, tussen strijdende groeperingen, waar wij eigenlijk helemaal niet zoveel mee te maken hebben, maar die onze zaak overgenomen hebben en nu hun eigen appeltjes chillen met dat regime. Maar wij, uh, wij vallen. Wij sleuvelen. Zij niet. Dus die zijn er uh, niet gelukkig mee. Zou dit verder kunnen escaleren, Judith? Want de opstand aan zich duurt natuurlijk al heel lang. Hè? De opstandelingen zijn al heel lang bezig om uh, de regering uit het plus te krijgen. Ja, ik denk dat het zeker het is. Dit is eigenlijk al geëscaleerd. De vraag is of het nu, of het nu, of het nu een beetje onder controle gekregen kan. Uh, of, of iemand dat onder controle kan krijgen. Maar... De hamvraag blijft, en is in helemaal een tijdje zo, of deze revolutie, als je het al zo kunt noemen, of deze opstand, uh, inderdaad tot een, tot een geslaagde revolutie gaat leiden. Of dat we meer een scenario of een burgeroorlog krijgen. Eindigend misschien in een ander regime, maar bepaald geen beter regime. Dus dan krijgen we het Iran-scenario. Je hebt een revolutie, maar met een resultaat waar niemand op zat te wachten. Judith Spiegel vanuit de Jemenitische hoofdstad Sena. Judith, bedankt. Bijna na tien over half zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Michael Godorkowski is oude eigenaar van Yukos en was ooit de allerrijkste man van Rusland. Inmiddels zit hij al meer, meer dan zeven jaar in de cel. En vanuit zijn cel is hij een nieuwe carrière gestart. Hij is namelijk columnist geworden, vertelt correspondent Kisha Hekster. Michael Godorkowski is eind vorig jaar veroordeeld... tot nog eens zes jaar gevangenisstraf voor belastingontduiking en fraude... Die straf zit hij uit in gevangeniskolonie nummer 7... vlakbij de Finse grens in Karelië... op zo'n 700 kilometer ten noorden van Moskou. Sinds een paar weken is Ghodorkovsky, behalve Ruslands beroemdste gevangenen... ook columnist geworden. Voor het oppositieblad Vremya, de nieuwe tijd... beschrijft hij zijn ervaringen in de gevangenis onder de titel De Gevangenen. In de gevangenis kom je de meest bijzondere mensen tegen. Zo schrijft Michael Godokovsky in zijn eerste bijdrage... En inderdaad komen er heel wat bijzondere verhalen langs. Dat van Kolja bijvoorbeeld, een 23-jarige collega-gevangene. Golokowski ziet dat hij een groot litteken op zijn buik heeft. Kolja beweert dat hij Harakiri heeft geprobeerd te plegen in zijn cel. Hij werd beschuldigd van het beroven van een oude vrouw. Maar hij heeft haar tas niet gestolen, zegt hij... en hij wil geen misdaad bekennen die hij niet begaan heeft. Hij verdedigt zijn eer door zijn buik open te snijden... En als zijn bewaker langskomt, bekogelt hij die met zijn ingewanden. Als ik veroordeeld word, breng ik mezelf alsnog om omzeep. Citeert Godorkovski Kolja, die zijn Harakiri-poging op het nippertje overleeft. Ik zie deze man en ik denk aan de mensen in vrijheid... die het niet in hun hoofd zouden halen om hun eer zo te beschermen... wanneer het maar om een paar tientjes van een oude vrouw gaat. Zelf zegt Godorkovski ook onschuldig vast te zitten... Hij zou het slachtoffer zijn van een politiek proces... omdat hij te veel politieke ambities had... en daarmee de toren wekte van toenmalig president Poetin. De voormalige oliebaron laat ons ook kennis maken... met de zogenaamde drugsdealer Sergey. Hij is er door de politie ingeluist... omdat hij boos is dat Sergey de echte dealers niet wil aangeven. Nepgetuigen hebben Sergey aangewezen als kwade genius. Hij heeft acht jaar cel aan zijn broek. Ik walg als ik zie hoe mensenlevens hier worden verspild hoe ze hier worden gebroken door het zieloze systeem. En dan Alexei. De 22-jarige jongen zit al drie jaar vast. Hij wilde ooit trouwen met Ira, maar ze moesten wachten... omdat ze nog te jong was. Dan wordt Alexei opgepakt en tot vijf jaar zelf veroordeeld voor pedofilie... om te laten zien dat de politie hard optreedt tegen seks met minderjarigen. Ira mag zelfs niet op bezoek komen, maar wachtte twee jaar lang op haar geliefde... Totdat Alexei zijn verloofde verbood nog langer op hem te wachten. Ik kijk in zijn ogen. Ik zie geen tranen. Die zijn al verdwenen. Achter de wanhoop. Ik denk aan de meedogenloosheid van ons gevangenissysteem. Aan de mensen die niet de waarheid willen weten. Die alleen maar roepen. Kruisigen. De verhalen die Gordokowski optekent komen niet allemaal even geloofwaardig over. Zo bizar lijken ze soms. En hoewel Ghodorkovski in het Westen op veel sympathie mag rekenen... hebben de meeste Russen ook moeite met Ghodorkovskis geloofwaardigheid. Zij zien hem als de verpersoonlijking van de oligarchen die rijk werden in de jaren 90 over de ruggen van de gewone Rus. Ze moeten niets van hem hebben. Godokowski voert al zo lang hij vastzit rechtszaken tegen zijn gevangenschap en tegen de vernietiging van zijn voormalig oliebedrijf Yukos. Maar hoe het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg vandaag ook zal beslissen, het ziet er naar uit dat Godokowski voorlopig nog columns zal blijven schrijven vanuit de Russische gevangenis. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doet vandaag uitspraak in de zaak van voormalig oliebedrijf Yukos tegen de Russische staat. Het oliebedrijf hield in 2007 op op te bestaan en de mensen achter Yukos claimen dat de Russen het bedrijf met oneigenlijke argumenten te gronde hebben gericht. Ze eisen daarom vanwege inkomstenderving maar liefst 65 miljard euro. 12 minuten over half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. En het gaat op deze derde dinsdag van september, Prinsjesdag. Ja, eigenlijk een beetje onder vorm, hè? want de inhoud kennen we al. Joris van de Kerkhof, waar ben jij nu? Ja, eh, nog steeds bij het paleis. En eh, soms staan er zo rond dit tijdstip al mensen... die eh, echt een beste plek willen hebben om eh, alles te kunnen volgen. Maar nu eh, zijn er voornamelijk collega's... maar ook iemand van de VVV eh, in Den Haag... Eh, u hebt uw fiets net neergezet, kwam nog hard aan fietsen tegen het hek. Volgens mij, als die politieagenten hun best doen... zeggen ze van, dat mag niet, want dat is gevaarlijk. Het moet maar, hoor. Ja. <laughs> ik ben heel snel hier naartoe gekomen en ik even snel mijn fiets daar neergezet. Dus. En door het rode licht. En door het rode licht ook nog, allemaal voor de NOS. Dat en toen ook nog aangesproken door die... Uh... Ja, maar ik heb me eruit kunnen kletsen door te zeggen dat ik een afspraak met u had. Dus dat vond hij wel belangrijk. Ah, dat is mooi. Nou, die gaan we ook gebruiken. Ik heb een afspraak met... <laughs> Gewoon een afspraak met u. Uh, uh, maar u kwam toen ik een, uh, nou, drie kwartier geleden aankwam rijden... zag ik veel agenten. Uh, die hebt u vast ook gezien, dus. Uh, rondom, en al een paar dagen hier natuurlijk in uh, Den Haag. En zoals gisteren was het hele binnenhof al afgesloten. Een soort uh, repetities, denk ik, van, uh, van de soldaten. En ja, we hebben de hele week is Den Haag al een beetje nerveus. Hè, Nerveuzer de, dan de, de, anders? Uh, nee, dat niet. Maar we kennen het nu wel, toch? Maar het is altijd wel een beetje hectisch op een of andere manier alles georganiseerd te krijgen en zo. Dus. Waar stond u nou, die man vorig jaar? Die stond op het andere hoekje. Als je van het paleis afgaat richting het lange voorhout op de hoek... precies op de hoek van de Hulstraat. En dan gooide hij dat lichtje. Uit uh... die houden. dat maakt het misschien allemaal wel extra, wat extra nerveuzer... maar wat ook extra lacheriger van de mensen eromheen... die denken van, ja, waar ging het nou toch allemaal om? Ja, ook dat. En, en ja, de laatste tijd is er natuurlijk al wat. Hè, met, uh, ook met het Koninklijk Huis, een paar weken geleden nog in het concertgebouw. Dus ja, de politieagenten zijn een beetje nerveus vandaag. Vandaar misschien dat rode licht. Dus, uh... Niet meer doen, maar dank u wel dat u op tijd bent. Uh, rondleidingen verzorgt u, loopt u een beetje mee richting het uh, paleis. Um, dat doet u uh, vandaag ook, u doet het het hele jaar heen, maar vandaag ook. Speciaal over de dag van vandaag. Als u dan hier bent uh, bij die meneer op het paard met dat mooie hoedje... Um, die naar het paleis kijkt, bij die wat dikke mevrouw uh, die, die daar staat... Ja, toch. Koningin Wilhelmina ziet er Kortingin toch wel een Wilhelmina. beetje lompen ja. uit daar. Ja, ze had het goed gegeten tijdens de oorlog waarschijnlijk. Dat, uh... Ja, zo ziet ze eruit. Wat zegt u dan dat, hier? Ja. Wat ik hier zeg? Nou, ja, meestal is het dan het verhaaltje... over het paleis zelf, hè, door wie het gebouwd is. En dat je ook nog kan zien aan het paleis. En dat weet eigenlijk niemand, maar dat moet je ook echt voorstaan, Is dat het ooit twee aparte huizen zijn geweest. Geschonken aan de weduwe van Willem van Oranje. Die de, daar de staat op de Die park. daar de staat, ja, Madame de Colligny. En dat was haar schoondochter, Amalia van Zolms. En die wilde eigenlijk van die twee huizen een Franshof creëren. Dus die heeft het huis om laten bouwen, deze twee, tot één paleis. Maar dan moet hij, als je ooit eens in Den Haag bent, als hij nu staat ervoor... moet hij aan beide zijden de arcade instellen. Want links zijn maar zes arcades en rechts zijn het er zeven. Want het rechterhuis was iets groter. En, en dat hebben ze op willen lossen door één arcade erbij te bouwen. Dat is dan een extra verhaal uh, over het paleis. Zo zijn er heel veel uh, verhalen over uh, de route die vandaag gevolgd gaat worden. Dit is de vrachtwagen die aankomt met de catering voor na afloop, na de concerten. Nou, Dan zijn we al heel ver de middag in. De petitie tegen het geweld rond het voetbal is een groot succes. Sterker nog, er zijn inmiddels twee petities. Hoor je zo meer over na de verkeersinformatie bij de AWB, Jolanda van der Velde. Er is een aanrijding bijgekomen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de Van Brienne-Noordbrug staat 4 kilometer. De linker is daar dicht. En verder is de file op de A58 Tilburg richting Breda wat langer. Tussen de knopen tussen het Annabos en Galder staat 6 kilometer. Wat verwacht je ervan vanochtend, Jolanda? Half negen? Ja, ik denk het, ongeveer 200 kilometer. Dat is uh, normaal druk. Ja. Goed zo, we wachten het af. Jolanda van der Velden bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Straks de petities en Feyenoord. Eerst naar uh, autobelasting. Volkswagen heeft grote plannen met een piepkleine auto. Na het min of meer mislukken van de Fox en de Lupo... hoopt de Duitse autofabrikant met de nieuwe Up wel succesvol te zijn. Het stadsautootje dat de strijd aanbindt met de succesnummers als Toyota iGo en de Fiat Panda. De up is voor Volkswagen niet zomaar een nieuwe auto... zegt kenner van de auto-industrie Wim Oude Wiernink. Volkswagen gaat de komende jaren dat uitbouwen ten eerste... Uh, met de merken Seat en Skoda. Die krijgen ieder ook hun upversie. Er komt een elektrische uitvoering, waarschijnlijk een, een, een wat hoogzitterig type. Uh, dat is dus de ontwikkeling in de breedte van het model. En vervolgens dan ook uh, niet alleen verkoop... maar ook productie in andere delen van de wereld tot uh, India en waarschijnlijk Brazilië toe. Het beestje krijgt veel gezichten? Het beestje krijgt niet alleen verschillende namen, en verschil maar ook verschillende gezichten. Zowel binnen Volkswagen zelf, al de varianten die erop gebouwd worden als ook bij de verschillende merken Skoda en Seat. Is dat per definitie slecht nieuws voor de concurrentie? De concurrentie die al jaren scoort... Met iGo's, met 107's, met C1's, met Panda's. De Twingo, de Hyundai's, de Kia's, de Devoos... Eh, tegenwoordig Chevrolet's en de Toyota iGo natuurlijk. Maar eh, het is zo dat dat segment is de laatste tijd enorm gegroeid Maar het is een segment waar niet veel bestedingsruimte zit. Het zijn vaak mensen die toch op prijs kopen... en eh, die toch eh, voor een korting en een lage prijs wel in zijn. En anderzijds zijn de marges op kleine auto's altijd heel klein geweest. Dus wat dat betreft wordt het... Eh, wat je noemt een bloedbad. Of het allemaal lukt is een tweede. Want zelfs Volkswagen, waarvan menigeen denkt, daar lukt alles... heeft, laten we het niet omheen draaien, ook wel wat flops op zijn geweten. En uitgerekend met kleine autootjes. Nou ja, kijk, de, de Lupo was uh, in de tijd, uh, zeg maar uh, ruim tien jaar geleden... een eigenlijk identieke kleine auto. Maar de tijd was er niet rijp voor en die auto was echt veel te duur. Vervolgens heeft men toen gedacht, dan laten we in uh, Brazilië in onze fabriek uh, de, de Fox wat aanpassen voor Europa. En zo kwam de Volkswagen Fox als een opvolger van de Lupo naar Europa. Maar dat was geen moderne auto, die liep technisch een beetje achter. En, en bovendien heeft Volkswagen erg veel last gehad van de, van de overgewaardeerde uh, Braziliaanse Real. Die munt was erg duur, dus Volkswagen heeft per saldo waarschijnlijk heel weinig eraan verdiend aan de, aan, de, aan de Fox. Maar als het nou met Fox en Lupo niet lukte, waarom dan nu wel? Omdat het, zeg maar, het hele klimaat van de, van, de, van de automarkt, met name in Europa, is veranderd. Kleinere, zuiniger auto's. De, de CO2-reductie die werkt in alle uithoeken door in de, in de auto-industrie. En Volkswagen zal zich er ook aan moeten conformeren, Dus met passende producten moeten komen. En dat doen ze nu ook wel. Maar nogmaals, er zijn andere spelers die ten eerste al jaren heel goed zijn. De Fiat Panda is jaren de meest verkochte kleine auto van Europa geweest. Renault Twingo heeft het ook goed gedaan... Er zijn Peugeot, Citroën en Toyota een paar jaar geleden bijgekomen. Er zijn de Koreanen bijgekomen. Dus uh, Volkswagen moet niet alleen een goed product neerzetten... maar zich ook zelf zich heel goed zeg maar, positioneren in de markt... zodat ze iets bieden wat de anderen niet hebben. Wat wordt het echte gevecht? Panda versus Up? Is dat hem? Allebei nieuw in Frankfurt. Ik denk dat uh, het komende anderhalf, twee jaar uh, Panda versus Up zal zijn. Dat is duidelijk. Maar over twee jaar, dan komt er ook een totaal nieuwe Citroën C1, een Peugeot 107 en een Toyota Igo. En ja, zo gaat dat. Uh, die modellen hebben een bepaalde levenscyclus. Uh, ze komen op de markt, ze pieken vaak heel snel op het maximum van hun uh, verkoopvolume. En daarna zakt het af en dan neemt een ander dat weer over. Maar in het geheel is dat segment dus groter geworden. Dus die golfbewegingen zijn ook hoger geworden. Dat zei uh, kenner van de auto-industrie Wim oude Wernink tegen onze verslaggever Louis Dekker. Meer hierover op nos.nl. .no. Het is tien voor zeven. De teller staat op 19.602 handtekeningen. Duizenden fans van Feyenoord hebben op internet... een petitie ondertekend tegen het geweld van supporters. Of voor die daardoor mo door moeten gaan. Afgelopen zaterdag ging het helemaal mis bij de Kuip. U weet dat toen doorgedraaide hooligans het Maasgebouw wilden bestormen. Agenten moesten zelfs hun wapens trekken om de situatie onder controle te krijgen. En de mobiele eenheid werd ingezet. Feyenoord in hart en ziel. En initiatiefnemer van de petitie tegen dat voetbalgeweld Maurice de Ruiter. Goedemorgen. Goedemorgen. Het loopt storm. Had u dat verwacht? Nee, nee. De opzet was niet om, eh, om 19.000 handtekeningen binnen te halen. Wat, nou, de hoop daarop, maar... ja. Wat was de opzet wel? Waarom heeft u hem op internet geplaatst? Nou, wel om een, uh, op, om een stem te laten horen, maar ja, niet zo'n geweldige reactie te krijgen. Dat was niet, ja, niet, niet gedacht, zeg maar. Wat gaat er met deze petitie gebeuren eigenlijk? Uh, het is de bedoeling dat we die vanavond een uur voor de wedstrijd overhandigen... Uh, aan een medewerker van Feyenoord. Aan wie is mij nog niet bekend? Mm -hmm. En dat zal in de persruimte gebeuren. Ja, en dat is dan bedoeld als uh, ja, een beetje. Als ondersteuning steun, voor heel Feyenoord. Ja, ja. als een, uh, een ondersteuning voor alle medewerkers of ze nou bij de re receptie zitten. Of het bestuur het is voor iedereen. U staat achter Feyenoord, dat wilt u ermee aangeven. Tegen geweld en voor Feyenoord. Ja. Er is ondertussen nog een petitie gestart met de titel Meneer Gudde, de heer Gudde, we zijn het zat, daarin nou, vragen fijne het supporters om het ontslag van de directeur Erik Gudde. Wat vindt u van die petitie? Ja, ik, ik snap dat mensen een discussie aan willen gaan en ik vind dat ook heel goed. Alleen ja, mijn idee is op dit moment dat fijn het alleen gedaan is bij Rust. En uh, ik denk als we een bestuur of een, uh, een voorzitter gaan ontslaan of om uh, vertrek uh, vragen. Krijgen we geen rust, want het, het brengt alleen maar onrust. En op dit moment moet het miljoenen binnenhalen om uit de schulden te komen. En dat betekent dat je investeerders aan moet trekken en die krijg je nu niet. Dus ik denk dat vooral rust belangrijk is. Ja, dus U bent niet zo blij met deze petitie. want de, de, de opstellers die zijn wel tegen het geweld, spreken zich daar tegen uit, maar zijn dus ook gudden zat. Ja, nou ja dat kan en uh, iedereen heeft daar een mening over. Ik denk alleen dat het niet gebaat is bij zo'n... Petitie, maar dat is mijn mening. Ja. Hoe, hoe zou er een eind kunnen komen... aan het geweld van deze groep supporters, zoals ze zich noemen? Uh, Abu Taleb, de burgemeester van Rotterdam... geeft inmiddels aan dat hij hulp nodig heeft van iedereen. Uh, ook uh, nou, de vaders van de zonen die daar uh, tegels door de ruiten hebben staan gooien. Wat vindt u daarvan? Ja, ik las dat inderdaad. Nou, dat, dat lijkt me niet meer dan logisch... dat je je eigen kinderen toch ook aangeeft als je merkt dat ze er iets mee te maken hebben. Ik bedoel, ook dat is opvoeding. Ja. Maar ik denk dat dit alleen te redden is... als we uh, de politie of de, de voetbalwet echt gaan de handhaven. Dat is de enige mogelijkheid om, om de, redder, de redders van de straat te houden. Ja, denkt u niet dat er een soort sociale plicht is... dan van alle Feyenoord-fans om, om anderen erop aan te spreken... als zij zich niet gedragen? Ja, ik weet niet of ik, of ik het zou doen... als ik een, een nee. volgesloven hooligan voor mijn neus zou hebben. Dat ik denk van, nou jongen... Niet meer doen. Ik denk niet dat je dat uh, op dat moment in je hoofd haalt. Nee. Zelfs met 40.000 man niet. Ik wou zeggen, u bent dan in de meerderheid, hè? Ja, dat wel, maar... <laughs> en ze voelen niks. en nee, Ik denk niet dat dat een oplossing is. Ik denk dat gewoon puur de, de voetbalwet is. Dat kost natuurlijk wel een boel geld voor de samenleving. Maar dit kost nu ook al miljoenen, ik denk al, al tientallen jaren. En niet alleen bij Feyenoord, maar bij iedere voetbalclub. Zelfs op de amateurvelden. En, en dat moet gewoon een halt toegeroepen worden. Maries de Ruiter, initiatiefnemer van De Petitie op Internet. Hartelijk dank voor uw uitleg. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Als het aan het Nederlandse volk ligt. dan wordt er vooral bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking. en juist niet op zorg en veiligheid. Dat schrijft de Volkskrant op Prinsjesdag. Naar aanleiding van een onderzoek van TNS Nipo. Centrale vraag luidde, als u tot 2015 35 miljard, 18 miljard of 5 miljard moest bezuinigen, waar bespaart u dan op? Voorgelegde bezuinigingsopties komen dan vooral uit de 20 rapporten die groepen ambtenaren vorig jaar maakten onder de noemer brede heroverwegingen. Hypotheekrenteaftrek blijkt geen taboe, want die mag worden beperkt en ook belastingverhogingen zijn bespreekbaar. Maar op de zorg en de politie mag van de gemiddelde Nederlander geen cent worden bezuinigd. De Telegraaf opent met een verhaal over de koopkracht in Nederland. Volgens de krant staat die voor honderdduizenden Nederlanders... nog harder onder druk dan het kabinet ons doet geloven. Door een opeenstapeling van maatregelen gaan vooral gezinnen met kinderen chronisch zieken, oudere werknemers en ambtenaren met middeninkomens... er in veel gevallen tussen de 5 en 10 procent op achteruit. Het afschaffen van het spaarloon en het bezuinigen op kinderopvang... zouden daarvoor de belangrijkste oorzaken zijn. Telegraaf heeft de gegevens uit doorrekening van de vakcentrale MHP. En daarin zouden ook de effecten zijn meegenomen... die niet in de berekeningen van het CPB voorkomen. Prinsjesdag is voor het Nederlands Dagblad aanleiding... om de troonrede taalkundig tegen het licht te houden... De directeur van het genootschap Onze Taal, Peter Smulders, heeft voor de 25e keer de troonrede geanalyseerd. Tientallen jaren was er kritiek op de taal in de troonrede. Onze taal bood daarom aan om er fatsoenlijk Nederlands van te maken. Smulders bewaart warme herinneringen aan premier Lubbers. Aan zijn ingewikkelde, wollige zinnen viel veel eer te behalen. Premier Kok was wat sickenurig. Uh, die had het idee dat onze taal zoveel mogelijk deuken in zijn tekst wilde schoppen. Jan-Peter Balkenende introduceerde een nieuwe aanpak. En Mark Rutte gaat op dezelfde manier verder. Een team met ambtenaren en een tekstschrijver stelt een eindversie samen. Smulders wil niet beweren dat de koningin nu prachtig proza uitspreekt, maar de huidige werkwijze vindt hij wel een verbetering. Dan nog naar het Financiële Dagblad. Krant wijst, uh, volgens de krant wijst alles erop dat de coalitie van de VVD en CDA gedoogpartner PVV willen inruilen. Door de economische ontwikkelingen lijken er extra bezuinigingen aan te komen. De Griekse tegenvallers nemen met de week toe. Geert Wilders noemt 2012 al het jaar van de waarheid en zet daarmee de boel op scherp. VVD en CDA nemen inmiddels een steeds pro europese standpunt in, waarmee de afstand van uh, tot de PVV verder groeit. Volgens de krant allemaal aanwijzingen dat het einde van de gedoogconstructie in zicht is. Vooral het CDA zou daar baat bij hebben. De partij is druk bezig met een fundamentele herbezinning... en zou daarbij aansturen op een socialere koers. Ook vanuit de VVD kwam zaterdag het signaal dat Rutte 2 een andere signatuur moet krijgen.